Uur. Door Almegens met het NOS journaal. De rechter in Suriname heeft de eerste vonnissen uitgesproken in het proces van de decembermoorden. Nog niemand is veroordeeld tegen oud bataljonscommandant Etienne Boerenveen, was 20 jaar geëist, maar hij is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Boerenveen gold destijds als de rechterhand van toenmalig legerleider en de huidige president Bouterse. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het bewind gemarteld en vermoord. Bouterse heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Ook tegen hem is 20 jaar geëist. Hij hoort later vandaag zijn vonnis, maar is niet in het land. Hij is op dit moment op staatsbezoek in China. De Nederlandse marinefragat De Ruiter gaat eind januari voor zes maanden naar de Persische Golf. Nederland zet in totaal 180 mensen in voor de missie die onder leiding van Frankrijk schepen moet beschermen in de straat van Hormuz. In mei en juni werden op die vaarroute tankers aangevallen. Volgens de Verenigde Staten was Iran daarvoor verantwoordelijk, maar dat land ontkende elke betrokkenheid. Hulpverleners hadden de dood van de twaalfjarige Bekiro uit Arnhem niet kunnen voorkomen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Bekiro overleed een jaar geleden en was door zijn vader gestoken met een zwaard. De vader kreeg geen celstraf, maar wel tbs met dwangverpleging, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was. Uit het onderzoek blijkt dat hulpverleners niet hadden kunnen voorzien dat de man tot zo'n daad in staat was. De Iraakse premier Mahdi heeft zijn ontslag aangeboden na wekenlange protesten tegen zijn regering. De premier maakte zijn aftreden bekend nadat de hoogste geestelijke Sjaïdische leider van het land om zijn ontslag had gevraagd. In Irak is het al weken onrustig door protesten tegen de regering. De autoriteiten reageren met harde hand op de protesten waarbij de afgelopen tijd zo'n 350 doden vielen. Het weer, geregeld zon, maar vanaf de Noordzee trekken ook wolken en buien het land binnen... In het weekend alleen dicht bij zee, soms nog een bui... en de rest van het land blijft het droog. Morgen zonnige periode, op zondag veel meer wolken. Morgen wordt het 7 graden, zondag hooguit 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files met flinke vertraging staan er op de A1 richting Amersfoort... bij Muiden 6 kilometer, kost je 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A4 richting Amsterdam... bij het knooppunt de Nieuwe Meer... Dan op de A4 naar Den Haag bij Soeterwoude Dorp. 18 kilometer met een half uur op onthoud. De A10, watergasmeer, richting de Nieuwe meer Bij de Koentunnel staat 5 kilometer. Heeft te maken met een autobrand en de rechte parallelbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ZANG EN you know? Give me a chance Before.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 your object of affection Talk for hours now a All the time we're spending is a waste. Well, One no more anymore. Give me need the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection. No more. Papi, mikke bazaar. J'entends des bails à 300 ma. A ce qui parait, je te cours après. Oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mettez ta rij. Mais comment ça? Le monde est hyper. Eh? Tu croyais quoi? Qu On serait plus jamais. J'pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, ja, oh, ja. Y'a pas moyen, ja, Je J'suis pas ta kata, ja, ja. Genre, en katana, baby, tu dates ça. Oh ja, ja, Je ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. suis pas ta katana, ja, ja sure. en katana, baby, tu ça Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent Je suis pas ta je te fais pas la morale. Tu ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja Pas comment faire pas comment tu joues un faire. rôle tu Et finiras aux enfers quand on a camarage les coucher le jour où on se croise vaut pas tout fait tu joues le grand frère pour me salir tu cherches des problèmes sans faire exprès putain mais tu déconnes c'est pas comme ça qu'on fait les choses putain mais tu déconnes c'est pas comme ça qu'on fait les choses putain mais tu dis c'est pas comme ça qu'on fait les choses oh j'ai j'ai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 Oh Daja Daja Daja pas moi on Daja pas ta cadan Daja genre encore tu as l'habitude de ça Oh Daja tu pas ta cadan Daja non tu pas moi on ouais encore tu as Oh Daja tu pas ta cadan Daja non tu as pas ouais, on Daja ouais baby tu as Cut on a baby to the top. On cut on a baby, on cut on a baby to the top. On cut on a baby, oh, that's oh, that's a oh, that's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 Bloss? It's chopping. You like my hair? Gee, thanks. Just drop it. I see it. I like it. I want it. The tone for me. I don't need a braid, but I be like, put it in the bag. Yeah, when you see.